Eefje kunnen met het NOS-journaal. De kosten zijn zes keer hoger dan wordt gezegd. Dat stelt het Republikeins Genootschap. Ze hebben onderzoek gedaan en zeggen dat de Oranjes ons jaarlijks 350 miljoen euro kosten. De officiële begroting, die altijd op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, houdt het op 60 miljoen euro. Volgens de Republikeinen zijn de kosten vooral zo hoog omdat het Koninklijk Huis nauwelijks belasting betaalt...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 En daarmee werd tegen het zere been geschopt van Turkije dat de genocide ontkent. De Centrale Joodse Raad in Duitsland raadt Joden af om in grote steden nog langer een keppeltje te dragen op straat. De president van de raad wijst op recente uitingen van antisemitisme en zegt dat er maatschappelijk een keerpunt is bereikt... Een week geleden filmde een Israëlische student met een keppeltje hoe die in Berlijn op straat werd geslagen met een riem. De aanvaller bleek een Syrische vluchteling te zijn. Door het incident is de toch al felle discussie over openlijk antisemitisme in Duitsland verder opgeleid. De topman van Blokker stapt op. Na twee jaar verlaat Casper Meijer het bedrijf. Er is een verschil van mening tussen hem en het directieteam en de eigenaren van het bedrijf. Volgens Blokker zijn er uiteenlopende verwachtingen... over de snelheid van verandering in het bedrijf. De KNVB heeft het nieuwe shirt van het Nederlands mannen- en vrouwenelftal gepresenteerd. De mannen spelen vanaf nu met licht oranje streep op de mouwen... en een witte broek bij de vrouwen. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. <tieden>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 Zullen we dat maar? We doen het gewoon. Ja, zullen we het doen? Wij doen het. Wij doen het. En u kunt er allemaal getuigen van zijn hoe wij het doen. Want wij doen het gewoon op de radio. Goedemiddag. Goedemiddag beste luisteraars. Ja, we mogen echt geen dames en heren meer zijn. Nee, mee, nee, maar... nee, nee, nee. Zet uw bordje klaar. Zet uw bestekje ernaast. Ja. Pans en... soep op. En wij zijn er ook. Ja. Alleen zonder pas soep. Maar goed, dat maar, maakt niet. Maar er komt wel weer een receptje aan, hoor. Ik heb daar oh ja. net weer een heel lekker receptje ontvangen. Dus oh. pen en papier erbij. Nou ja, op hmm. Facebook natuurlijk. Ja, op Facebook. Het is wel makkelijker Jij. Ja, toch? Uh, nou, goed. Uh, het is weer uh, dinsdag. Het is 24 april vandaag. En... Uh, we gaan, we gaan het gewoon dus weer doen. En uh, twee uur lang CFM. Zandvoort luncht. En daarna ook nog. Uh, ik dan samen met Angela. Uh, vier, twee uur lang. Uh, de vinyl, uh, jaren En uh, in de jaren hebben we twee albums vandaag. En uh, het eerste album. Dat heet Well Respected Kings. Dat is leuk. Allemaal oude hits van de Kings. Alle hits staan erop. Tenminste. Niet alle. Maar wel heel veel. En uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, uh, uit de beginperiode. Dus niet uit de latere periode, maar uit het begin. En verder uh, hebben we een dat heet België. En dat is natuurlijk van het goede doel. ja. Dus. Maar dat is straks pas, hoor, om twee uur. Maar ik denk, dan kan ik u vast lekker maken misschien. Uh. En uh, in dit programma, ja, nou ja, we hebben natuurlijk het regio straks. Om half één en half twee. Ja, gelezen door onze web. En dan hebben we... De bioscopaga. De bioscopaga, dat hebben we ook nog. Oh ja. ja. En dan hebben we ook nog een recept. Straks van kwart over één. Ja, kwart over één hebben we ook nog een recept. Dus dat is heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dan is het ook bij de meivakantie. Hè. Het is Koningsdag deze week. En nou ja, dan hebben we ook de meivakantie is altijd zo, een koningsdag, een vrijdingsdag, noem het moet allemaal maar op. Allemaal veranderd, hè? Vroeger hadden we de paasvakantie. Nee, ja. Staat niet meer. Nee. nee. Pinkster week, pinkster weekend, Pinksterweekend, Pinkstervakantie. Nou nee. ja. Goed, het is allemaal veranderd wat dat betreft. En, uh, maakt het allemaal uit. Wordt even voor het laatste, want die gaat even, even, even weg. En uh, ja, volgende week dinsdag wordt het waarschijnlijk wel een groot probleem. Want uh, ja, dan staken de busje. Dus, Dan ja. kunnen wij hier niet komen. Ja, er wordt nog onderhandeld, las ik. Oh, is dat zo? Er, er wordt nog onderhandeld. Oh, ja. Nou ja, we zullen het wel zien. We zullen zult wel zien. In ieder geval, uh, uh, wat wou ik zeggen? Nou, fijne, uh, wij wensen u veel plezier. Eet smakelijk. Smakelijke lunch. Ja. En, uh, nou, laat maar beginnen, toch? Doen. Artiest in het licht: Barbara Streisand. Samen met Benny Gipsbeen. <laughs> je van zo'n mens moet kiezen, hè? want ze heeft zoveel moois gemaakt, die, die, die Barbara Streisand. Uh, je noemt maar Memories, je noemt People, je noemt Second Hand Rose, je noemt uh, uh, Woman in Love, uh, nou ja, noem het allemaal maar op, het is, het is uh, eigenlijk te veel. Ja, dit was het eerste wat ik gewoon voor de lop kreeg, nou dan doe ik die, maar ja, je moet toch wat kiezen van zo'n mens, hè? Ja. Het is een mooi duet. Ja, prachtig duet met Betty Gipsbeen. Ja. Ja. Barry Gipsbeen, ja, van, de, van de BG's is die. Wist je dat, dat die van de, van de BG's was die? Ja, ik weet het. Barry Gips. Eén ja. van de broers. Eén, Eén van de broers ja. Eén van de broers Gipsbeen. Ja, en uh, nou, dit dus, ze voelde zich schuldig. Ja, dat ook nog, helemaal schuldig. Nou, maar er was niks om schuldig om te voelen, riepen ze hard. Nee? Ja, nee. Oh? Nee. Het was een tweestrijd. Was, ja, ja. En daar zijn wij getuigen van geraakt. Ja, ja, ja. ja. Zij ja. werd geboren in New York City... Een nieuwe jurk. Uh, op 24 april 1942. Ze dus is een Amerikaanse zangeres, actrice, producenten en regisseuse. Filmregisseuse met name. Dus, uh, in totaal heeft Barbara twee Oscars, vijf Emmys, uh, acht Grammys en een Tony Award uh, gewonnen. Nou, dan weet ik niet waar je een Tony Award voor krijgt. Maar goed, is niet zo belangrijk. Uh, Barbara Joan Streisand heet ze officieel. En ze werd geboren in Brooklyn. En Brooklyn is de Engelse naam van Breukelen. Dat dat ook weet. En uh, in New York, dus in haar jeugd, uh, werd ze zangeres in één club. En in 1962 uh, tekende ze haar eerste platencontract. En haar debuutalbum, Barbara Streisand Album, won uh, twee Grammys in 1963. Streisands eerste nummer één hit was People. Dat in oktober 1964 de bovenste positie bereikte. In de jaren 60 zong ze ook in musicals. Tot ze op in televisieshow's en maakte zij haar eerste film. Uh, Stresend is tussen 63 en 71 getrouwd geweest met Elliot Gold. Ze kregen een zoon Jason Gold. En in 1991 speelde Jason de zoon van Barbara in de film The Prince of Tides. In 1998 trouwden ze met James Brolin. Strizen is een fanatieke aanhangster van de Democratische Partij. Nou, Zo is er nog veel meer te vertellen. Maar dan zou ik tot drie uur, half vier bezig zijn. Dus dat doe ik Die niet. Tony Award is een theaterprijs. Oh, is een theaterprijs? Dat was een theaterprijs. Oké, okay. nou dat wist ik dan weer niet. Ik oh, ben toch blij man. dat ik jou heb. Ach jongen, ja. En ik ben zo blij dat ik dat even snel kan googlen. Hè? Ja, dat is... <laughs> <laughs> ja, dan doen we dat gewoon. Dat is tegenwoordig zo makkelijk. Iedereen is heel uitermate deskundig. Want we hebben allemaal goochel. Ja. En dat je goochel hebt, nou dan weet je alles. We kunnen allemaal goochelen. We kunnen allemaal goochelen tegenwoordig. Alle kennis bij elkaar gegoocheld. Zo is dat. Nou, zullen we dan maar een 3 in één doen? Drie in één. In. Die is vandaag van Phil Collins. trick Collins, <tieft> oftewel zoals hij echt heet, uh, Philip David Charles Collins, geboren in Chiswick. Ah, je mond. Geboren in Chiswick, in, uh, dat ligt in het uh, Londense district op 30 januari 1951, dus een Brits popmuzikant en hij werd bekend als drummert en liedzanger van de progressieve rockband Genesis. Won als uh, soloartiest uh, verschillende Grammys en een Academy Award voor een film waarin hij gespeeld heeft. En heeft eveneens een succesvolle uh, carrière als acteur. Jawel. En uh, ja, hij heeft natuurlijk een zeer eigen geluid. Hij was drummer van, uh, van Genesis uh, in de tijd van uh, Peter Gabriel. En toen Pieter Gabriel er een punt achter zette en vertrok... werd Collins dus naar voren geschoven en moest hij gaan zingen. En nou, dat was ook een beetje het begin van zijn solo-carrière. Hij kwam natuurlijk met zijn allereerste solo-album... Uh, waarop de, de monsterhit uh, in die het uh, voorkwam. Hij is er natuurlijk uh, vooral uh, ja, geliefd, Nou geliefd. Uh, ja, zijn, uh, zijn politieke voorkeuren zijn uh, heel duidelijk en dat bleek ook uit een, uh, de song uh, Another Day in Paradise. Verder was hij natuurlijk ook erg goed in het vertoorlijken van prachtige ballads. Zoals Against All Odds, die we als tweede hoorden. die geweldige film met Rachel Ward, waar ik toen die film uitkwam en ik hem zag, was ik helemaal verliefd op Rachel Ward. Wat een mooie <lacht> vrouw was dat. Zo. Sjoen, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Ik, ik heb hem alleen om haar twee of drie keer gezien. Tot ergernis van mijn toenmalige partner. Maar, let <lacht> er niet toe. In ieder geval, ja, vandaar ook toenmalig natuurlijk. Ja, vandaar ook toenmalig. Zo, wat een mooie mensen. Oh, prachtig mooi. Ik zag laatst nog weer een, een stukje hoesfoto. In. Oh, hele oh, weer. Oh. En uh, het laatste nummer, dat uh, was weer een andere kant van uh, Collins. Dat hij ook zeer dansbare muziek kon maken. Uh, en het prachtige werkje. Soe, soe, studio. Nou, dan bent u weer helemaal op de hoogte. En we gaan nu... Uh, luisteren naar het heerlijke stemgeluid van onze BEP in het nieuws van half één. Nou, één minuut over half één dan. Oké. Okay. Ach, half één. Knols. Het, het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door BEP Sweres Drie van de zeven beelden die tot een paar jaar geleden deel uitmaakten van het verzorgingstehuis Vite Vesper aan de Wagenweg in Haarlem... zijn ontvreemd uit hun tijdelijke opslagplaats. De beelden zijn loodzwaar en er was net een nieuwe bestemming voor gevonden. Het gaat om ornamenten die onderdeel waren van de muurpartijen van de oude gebouwen. Twee van de beelden die weg zijn stellen pelikanen voor en de derde een gezicht... De beelden zijn ruim 100 jaar oud. De zeven beelden lagen zo lang opgeslagen op het bouwterrein. De plek van de voormalige Vite Vesper vereist een nieuwbouwcomplex... met luxe woningen onder de naam Haarlem's Geluk. Afhankelijk is gekeken of de beelden een plek op die nieuwbouw konden krijgen... maar dat liep op niets uit. Nadat de wijkraad van de Koninginnenbuurt zich daar bijzonder had voor ingespannen... Uh, kwam er een nieuwe bestemming voor de beelden... Zij zouden namelijk gaan naar de luteste kerk, destijds eigenaar Vite Vesper... en die zouden de beelden een plek geven op het eigen terrein aan de Witte Herenstraat in het centrum. De vier overgebleven beelden zullen daar zeer binnenkort naartoe verhuizen... maar of de drie vermiste ornamenten hun bestemming zullen bereiken blijft zeer de vraag. En wanneer ze precies zijn meegenomen en door wie is dus onduidelijk... Misschien dat ze nu bij iemand in de tuin staan, zegt de heer Tulp, de uh, bewaker van deze beelden. Als iemand ze ziet, laat het alsjeblieft weten. Er is aangifte gedaan bij de politie en daar wordt aan gewerkt. Vanmorgen hebben zes voertuigen zijn met elkaar in botsing gekomen op de N201 tussen hoofdderpen uit Hoor en Hoorn. Twee betrokkenen zijn door de ambulansdienst naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeval zorgde voor erg veel op het oponthoud op de 201 en de aansluitende wegen. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven, de voertuigen raakten zwaar beschadigd... en naar het toedracht wordt nog een onderzoek ingesteld. Vanmorgen heeft in Haarlem de politie in de slachthuisbuurt naar een verwarde man gezocht. De politie ging met twee voertuigen naar een woning in de JJ Hamelingstraat en droeg uit voorzorg kogelwerende vesten. Rond half tien werd de man aangetroffen. Bewoners zagen daarna hoe de politieagenten zich ophield bij een woning... aan die Hamelingstraat en naar de verwarde man uitkeken. De politie trof aanvankelijk niemand aan... maar rond half tien werd de man gevonden... en is hij door de politie meegenomen. Naar Zandvoort. Het is weer gelukt. Tijdens het Kids Adventure Week hebben wij weer een nieuwe burgemeester. Het blijft elk jaar weer moeilijk, een, een moeilijke klus om een kinderburgemeester te kiezen. Er kwamen vele enthousiaste brieven binnen. En kies er dan maar eens een. Uiteindelijk heeft Zandvoort Marketing de moeilijke knoop doorgehakt. Wij kunnen melden dat Milo Lundstro van 27 april tot 5 mei... het voor het zeggen heeft in Zandvoort. Tijdens de Kid Adventure Week staat buitenspelen centraal. Daar biedt Zandvoort met zijn fantastische buitenspeelplekken... strandcircuit, boulevard, dorp, duin en natuur... alle gelegenheid toe. Milo liet in zijn brief weten dat hij dit erg belangrijk vindt... en hij gaat naar de scepter zwaaien. Tot zover het regionale nieuws van half 1. ZFM <tossimus> Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. <tossimus> Of geen weer, zomer of hartje winter. Het westkustweerbericht luidt als volgt: Het is op deze dinsdag bewolkt en er valt af en toe regen. De wind waait uit het zuidwesten en is land vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of 13. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig en koelt het af naar een graad of 9. Morgen schijnt geregeld de zon, maar komt het ook tot enkele buien. De wind waait dan matig uit het westen en de temperatuur stijgt naar een graad of 13. Donderdag komen er ook enkele buien, maar geregeld schijnt ook de zon. En dan vrijdag, Koningsdag, schijnt aanvankelijk de zon, maar later op de dag neemt de bewolking toe. En nog wat later kan het wat gaan regenen. Het wordt donderdag en vrijdag gemiddeld een graad of 12. Het vooruitzicht voor het weekend dat is dat het wisselvallig blijft met zaterdag buien en zondag enige regen. Dan gaat de temperatuur iets omhoog naar 14 graden. Tot zover het weer.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 Slechts kalmte kan u redden. Toch? <laughs> ja, nee. Dat uh, is kwart. het credo. Dat is het credo. Dat is het credo. Slechts kalmte kan u redden. Oké, okay, dat is een mooi credo voor vandaag. Uh, dit was uh, Sam Smith. Sam Smith. Yes. Van de Smith Chips. En. Uh, dat was zijn vader. En uh, de, de, Hoe heet het nog nog? Oh ja, Stay With, stay me. with me. Stay yeah. With Me. Waarom heb jij dit gekozen? Ach, altijd mooi. Leg eens even verantwoordelijkheid. Altijd uit. mooi. Kijk, als je zelf weggaat, dan moet je er aan de thuisblijvers vragen: Stay with me. Hè? Oh ja, is dat zo? Ja, ja, ja. Oké. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja, nou, okay. we, we accepteren jouw verklaring. Je bent vrijgesproken. <laughs> <coughs> Goed, uh, Sam Smith dus. En uh, ik heb nog een artiest in het licht. Ja. Ja. Ja. Artiest in het licht. Ja, dat is jij niet. Kelly Clarkson, ja, zo heet ze. Zeg het nou even: goed gewoon. Ze is geboren in Fort Worth. Dat ligt in Texas. En dat was op 24 april dat zij het levenslicht zag, 1982. Dus ze is. 36 geworden, ja. Nou, dat dus heb ik snel uitgerekend, vind ik zelf. Nou, dat vind ik ook knap ja, van je. Ja, knap van mij, ja, altijd ja, Amerikaanse zangeresse was winnaar van American Idol in 2002. En heeft uh, intussen drie Grammy Awards gewonnen. Nou, nou. Dat is wat, hè? Ja. ja. Clarkson bracht haar jeugd door in Texas. Ze was een derde en jongste kind van Jeanne en Rose, een lerares van Griekse en Ierse afkomst. En Stephen Cl Michael Clarkson, een gewezen ingenieur van Welshse afkomst. Ja, Welsh. Clarkson's ouders scheiden toen zij zes jaar oud was. In het nummer Because of You uit 2005 heeft ze dat onderwerp verwerkt. Haar broer ging bij haar papi wonen en haar zus bij haar tante... en zij zelf bleef bij haar moeder. Ze was een meisje dat graag zong... en op 13-jarige leeftijd werd haar gevraagd te zingen... in het school, in het koor van haar middelbare school. En dit aanbod nam zij aan en vanaf dat moment had ze de kans... Om haar stem te trainen. Nadat nou, Clarkson het diploma van de middelbare school behaalde, besloot ze samen met uh, een vriendin naar Los Angeles te verhuizen om mee te gaan doen met audities en demo's op te sturen naar de platenmaatschappijen. Nou, het resultaat is bekend en dit was een van haar grote hits: de Heartbeat Song. Uh, Oké, okay, ja, nou. De spanning stijgt ten top. De witte gordijnen, de rode gordijnen gaan open. En daar begint de film. Hier is de bioscoopagenda. Jawel. Bom. Kijk, kijk. Ja, ja, je moet op die bouwkenslapen. Ja, ja, ja, daar ja, wacht ja, ik ja, op. Maar... Wij zien de doekenwijken. Ja, ja. Vandaag, dinsdag 24 april... is te zien als middagvoorstelling om half twee... En hierna, vanaf donderdag tot en met volgende week dinsdag... iedere avond om 20 uur, bankier van het verzet. Inmiddels beroemde film, het verhaal van bankier Walraven van Hal... die wordt gespeeld door Barry Atsma... die in de Tweede Wereldoorlog samen met zijn broer Gijs van Hal... die wordt gespeeld door Jacob Derwig... een riskante constructie bedenkt om grote leningen af te sluiten... waarmee het verzet gefinancierd kan worden... Als er niet genoeg blijkt bedenken de broers de grootste bankfruiden uit de Nederlandse geschiedenis. Tientallen miljoenen guldens, guldens nog, worden onder het oog van de bezetter de Nederlandse bank uitgesluist. Bankier van het Verzet is het waargebeurde onbekende verhaal van Nederlands grootste verzetsheld. Vanmiddag dus om half twee. Morgenavond hebben we natuurlijk even de Simon van Kolm Club, maar daarna donderdag. Iedere avond om acht uur Bankier van het Verzet. Morgen woensdagmiddag om half twee diep in de zee, uh, jeugdvoorstelling. Diep verborgen in een grot op de bodem van de oceaan leeft de eigenwijze octopus diep. En samen met een heleboel andere zeedieren gaat hij wat avonturen aan. Dat is dus morgenmiddag om half twee. Morgenmiddag woensdag dus om half, half vier. En daarna iedere middag tot en met 16 mei om half twee Pieter Konijn... Verfilming van Beatrix Potlers, Potters tijdloze verhaal over een eigenwijs konijn. Dat probeert de moestuin van een boer binnen te dringen. Dus dat is de middagvoorstellingen met de komende vakanties in zicht. Uh, morgenmiddag nog diep in zee om half twee. En dan uh, om half vier. Dus het konijn. En later gaat dat precies om. Is het konijn er iedere middag tot en met 16 mei. Morgenavond is weer de Simon van Column Club... en die vertoont morgenavond... Uh, de over de wereld van de gerenommeerde couturier... Reinhold Woodstock, die wordt gespeeld... door Daniel Day-Lewis en zijn zus Leslie Manville. Ze vormen samen het middelpunt van de glamoureuze. ik moet zeggen glamouroze Britse modewereld... in het naoorlogse Londen van de jaren 50... Ze kleden zowel de adel, de filmsterren, de dames van stand... en vrouwen die pretenderen tot de high society horen... in de gedistingueerde stijl van The House of Woodstock... wat ook de naam van de film is. Vrouwen komen en gaan in Woodstocks leven... en zij bieden deze verstokte vrijgezel... zoveel inspiratie als gezelschap. Maar dan ontmoet hij een jonge, eigengereide vrouw genaamd Alma... en die wordt gespeeld door Vicky Creeps. Die als snelle vaste plaats in zijn leven verovert, als zowel zijn muze als zijn minnares. Woodstock ervaart deze liefde echter als een nauwsluitend keurlijf. die het leven dat hij zo voor zichzelf. op een zorgvuldige wijze op maat had gemaakt. volkomen overhoop gooit. Morgenavond dus in de Simon van Kolm Club, aanvang half acht. En dit is de bioscoopagenda voor de komende tijd. Het is toch weer zeer de moeite waard. Ah, dat wordt weer mooi. Ja, het zijn weer prachtig. Seppes Theater gaat Zandvoort. Ga ja. zitten in dit heerlijke zaal en laat het over u komen. Ja, zo is dat. Ben jij er wel eens geweest, eindelijk? Oh jee. Ja, oh. ja, ja, ja. Ik ben er nog nooit binnen. Ja, één keer even. Twee minuten, drie minuten. Maar nee, ik ben er nog nooit binnen. Heel leuk theatertje. Een jaartje geleden ook verbouwd. Nou, mooi. mooi. Oké. Okay. Nou, blij dat jij het mooi vindt. Prachtige muziek op de achtergrond natuurlijk van het uh, Symfonieorkest van Praag. Die een, een prachtig album heeft gemaakt. Honderd verschillende filmthema's in de stand staat op Spotify. Helemaal mooi. Een artiest in het licht. Johooo. Sharon Dorzon. Dat is need Then there's no need to run Cause when I got you, I don't need anyone I know some days seem unfair I know you're kneeling for prayer And gotta come back up for air Love is what we will declare You might just be the one Even if the stars must pass And the times will break I know that I will have you here Just come to me no. Come to me Sharon Dorson heet ze Dorsen Ja Ja Dorsen ja. Dorson Ja de familie Dorson Ja was een strip geloof ik. Sharon Dorsen Ze is geboren in Utrecht dat gebeurde op 24 april 1987, ook wel bekend als Miss Cherry. Even rustig jij. beurt. Miss Cherry is een Nederlandse zangeres en u werd bekend vanaf uh, um de, de, de ja ze verweerde bekendheid in 2004. Nadat ze samen met uh, met Esri uh, Dijkstra, Eva Simons, Lianne van Groen en Nora Dallol de meidengroep Ravish had gevormd in het programma Popstars The Rivals. En na het uiteenvallen van deze band eh, begon zij een solo carrière. Goed, nou dat was Sharon Doorson. We gaan gauw door. Artiest in het ja. licht. En dat is de laatste die wij hebben vandaag. Het is vandaag zijn uh, sterfdag. Billy Paul... Me en mevrouw Jansen. Me en mrs. Jones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 Why would you both play a favorite song? Me and Mrs. Mrs. Jones Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones We got a thing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 But it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe. It, it hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go. Home. mevrouw Jansen, ja, ja. Dat is niet best hoor. Ja. We gaan stiekem ontmoeten en zo. Billy Paul. Het is vandaag precies twee jaar geleden dat hij overleed op 24 april 2016. En hij werd geboren in 1934 op, als ik het goed onthouden heb, 30 november. Even kijken hoor. Even kieken. Nee, 1 december. Nou ja, het scheelt een dag. Um, in Philadelphia werd hij geboren in 1934. En hij werd uh, vooral zanger door het draaien van de uh, 78 toerenplaten van, uh, van zijn ouders. Ja. En hij was een fan van de grote zangeressen, zoals onder andere Billie Holiday. Nou, bent u daar ook weer van op de hoogte? We gaan naar het internationaal van 1 uur.